7 uur in emonseree met het NMS-journaal. Meer dan de helft van de gevangenissen in Nederland is te zwaar beveiligd... vinden burgemeesters, gevangenisdirecteuren en gevangenispersoneel. Komende week komen ze met alternatieven voor de plannen van staatssecretaris Teve... om 26 gevangenissen te sluiten en meer dan 3000 bewaarders te ontslaan. Onder de plannen is ook dat van een aantal burgemeesters... voor een zogenoemde self-supporting gevangenis. In zo'n self-supporting gevangenis worden allerlei taken uitgevoerd... door de gedetineerden zelf. En dat levert een kostenbesparing op... Het personeel blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de zorg... en bepaalt ook welke gedetineerden bepaalde taken mogen verrichten. Nog nooit heeft het waterpeil in de Donau bij Passau zo hoog gestaan in juni. Vanmiddag werd een stand van 7,60 meter bereikt... en gevreesd wordt dat vanavond laat 11,20 meter wordt bereikt. Normaal voor juni is 4,50 meter. De toestand in Beieren verslechtert nog steeds. Enorme stukken land zijn ondergelopen... en veel boeren zijn bang dat hun oogst verloren zal gaan... Ook het verkeer heeft veel last van het extreem slechte weer. Grote delen van Duitsland en West-Oostenrijk staan onder water. In de loop van morgen kan het pijl van de Rijn in Nederland stijgen... door de aanvoer van regenwater uit Duitsland tot 12 meter boven NAP. Enkele uiterwaarden zijn al wat ondergelopen. En als het water verder stijgt dan 12 meter... lopen bijna alle uiterwaarden onder. Het gemeentebestuur in Helmond heeft afstand genomen... van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans... De Eindhoven's Dagblad deed gisteren een boekje open over de declaraties van Tielemans. Die wethouder is namens een lokale partij. De afgelopen twee jaar liet hij zich op kosten van de gemeente... voor meer dan 1000 euro met de taxi naar het café rijden. Tielemans zelf is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem is binnen het gemeentebestuur afgesproken... dat hij al zijn taxiritten mag declareren. Zijn lot wordt dinsdag besproken in een extra vergadering van de Helmondse gemeenteraad. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de noordelijke wind iets af... Koelt dan af tot minimaal 4 graden. Morgen is er iets meer bewolking. En dan wordt het maximaal 15 graden. Pas in de loop van de week draait de wind naar het oosten. En dan lopen de temperaturen langzaam op. Dit was het NOS Journaal. Tijdelijk groot aanbod fly drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl. Dus boek op girasolvakanties.nl.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 Kom op 8 juni naar Amsterdam en laat je stem horen. Kijk op handenthuisrutte.nl Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Komen hier 600 tot 900 mijl aan pijpleiding. You can't go anywhere without seeing the pipeline be constructed. Je kan nergens meer heen zonder dat je een pijpleiding ziet die onder constructie is. 600 tot 900 miles of pipeline crisscrossing the county. Goedenavond en welkom bij VPRO's wekelijkse blik op de wereld. Ja, u hoorde het. In de landelijke staat Ohio in de Verenigde Staten... gaat de komende jaren op grote schaal naar schaliegas geboord worden. Vandaar al die pijpleidingen. Vorige week hoorde u ook al een reportage over schaliegas. Die ging vooral over de gevaren van deze nieuwe vorm van energiewinning. Straks in het tweede deel van dit tweeluik gaat het over de verwachte zegeningen. En in de Verenigde Staten begint morgen ook het proces tegen Bradley Manning. De bron van al die diplomatieke documenten die de afgelopen jaren door Wikileaks openbaar zijn gemaakt. Over dat proces en de gevolgen van Manning's lek spreek ik straks met collega Rick Delhaas. We gaan voetballen in Grosny en vragen old hand Nicolas van Dam naar zijn mening over de toch vrij vernietigende kritiek deze week van Arthur Dokters van Leeuwen op het functioneren van buitenlandse zaken. En we gaan gondeltje varen in Venetië. Een Amerikaanse toerist die me vroeg: Wanneer sluit Venetië? In de film komt ook iemand voor die zegt: ja, iemand vroeg me, Wanneer sluit Venetië? Alsof het inderdaad echt een park was. Een park, een ja, ook dat zometeen. Een reportage over Venetië als speeltuin voor toeristen. Maar eerst Egypte. Uh, daar blijft het namelijk politiek onrustig. Gisteren verklaarde de hoogste rechtbank, het opperrechtshof van Egypte... de Eerste Kamer daar illegaal. En vorig jaar al oordeelde dat hof dat ook de Tweede Kamer onwettig was gekozen. Aan de telefoon heb ik nu Jilis van Balen, tot vorig jaar correspondent in Cairo. Nu in Nederland. Goedenavond, Jilis. Ja, goedenavond. Ja, um, dat lijkt op een uh, behoorlijk politieke crisis in Egypte. Uh, wat, wat betekent deze uitspraak van het Hoge Rechtshof precies? Nou, het betekent dat het land uh, steeds moeilijker geregerbaar uh, wordt. De, na de verkiezingen, of na de, uh, na de opstand van, uh, van 2011, ja. hebben men daarvoor gekozen om eerst de verkiezingen te houden van de, ja, zeg maar de Eerste en de Tweede Kamer. Ja. En pas daarna de grondwet aan te passen. Mm -hmm. Die grondwetwijziging is er gekomen en die had het tot gevolg dat zeg maar, de Tweede Kamer daar ongrondwettelijk was. Die is vorig jaar ontbonden. Mm -hmm. En nu is dus uh, besloten dat het een derde van uh, de Eerste Kamer daar ook ongrondwettelijk zit. Een derde, niet en... de hele Eerste Kamer? Nee, niet helemaal. Een, een, een gedeelte, ja, dat is een ingewikkeld uh, stelsel dat een aantal uh, zetels zijn, uh, zijn zeg maar, vrij kiesbaar en andere zetels alleen via vakbond en een andere organisatie. Oké. Okay. En dat deel dat is nu ongrondwettelijk, maar er kan pas een nieuwe Eerste Kamer gekozen worden als er een nieuwe Tweede Kamer is. En die nieuwe Tweede Kamer, die verkiezingen, die moeten dan uitgeschreven worden. Maar ja, dat zou eigenlijk dus die Eerste Kamer dan voornamelijk ook moeten doen. Dus het zit, het zit compleet op slot nu. Ja, het is een beetje Catch-22 zo te horen. Ja, ja, ja, precies. Maar goed, er, er, er is nog wel een, een president en er zijn dus kennelijk nog een, een paar senatoren. Wat, wat moet er dan nu gebeuren? Ja, wat de oppositie nu wil, daar barren wij voorop. Die zeggen ja, er moeten hoe dan ook verkiezingen komen voor een nieuw parlement. Want ja, er zitten nog wel ministers. Ja. Maar die ministers, dat zijn. Het grootste gedeelte zijn trouwens uh, moslimbroederministers. Ja. ja, die worden door niemand meer gecontroleerd. Dus er is een regering zonder enig controlerend uh, orgaan. Wat uh, de facto betekent natuurlijk dat, dat Morsi nu alle touwtjes in handen heeft. En uh, de andere kant van de zaak is dat ze niet heel enthousiast zijn om verkiezingen te houden. Want de Moslimbroeders hebben allerlei dingen beloofd de afgelopen twee jaar... ...waarvan maar heel weinig terecht is gekomen. De economie ligt op schat. Het toerisme is, uh, is, is uh, bedroevend, het aantal toeristen althans. Ja. Dus kortom, er zijn zoveel problemen. Uh, ja, als er verkiezingen komen... dan moeten de moslimbroeders voor hun, uh, voor hun invloed vrezen. Dus ja, het zit eigenlijk aan alle kanten helemaal klem. En, ja, ja, en om het, enige... om het nog even iets ingewikkelder te maken... want ik begreep ook, er was, er was een voorstel voor een nieuwe kieswet... op grond waarvan die verkiezingen... maar dat is door de, door de rechters ook afgekeurd, hè? Ja, want die, die, die is ook weer niet overeenkomstig, de bestaande grondwet. Nee. Ja, en dan, dan eigenlijk moet die wijziging weer voorgelegd worden aan een parlement... maar er is geen parlement. Dus uiteindelijk is de enige oplossing dat al dat soort zaken even terzijde aan moeten schrijven. En zeggen: Oké, dan moeten we verkiezingen houden. Dan hebben we in ieder geval weer een parlement. En dan kan er tenminste weer geregeerd worden. Ja, maar goed, je zei al: de, de moslimbroeders die op dit moment toch, uh, zij het ongelegitimeerd, de macht hebben dan in Egypte, Die, die uh, hebben veel van hun populariteit verloren. Dus die zitten niet te, te springen om nieuwe verkiezingen. Wat, wat gaat er gebeuren, denk je? Ja, om het nog ingewikkelder te maken, dus ja, ja. dat kan nog Op de achtergrond zitten natuurlijk ook nog de militairen. Die zijn ja. uh, officieel buiten beeld. Uh, althans, zo lijkt het. Maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Uh, dat Mursi daar kon komen zitten. Was natuurlijk een deal met, uh, met de militairen dat zij verder niet vervolgd zouden worden. Maar die hebben voor een groot deel nog koutjes in handen. Ja. En als er, als er dus een andere uh, regering zou komen, of eventueel zelfs een andere president. Ja, dan vervallen al deze afspraken die ze met de moslimbroeders hebben gemaakt. Dus ja, dan wordt er een situatie weer ongewist. Dus ja, ja het, het is, is een, een hopeloos ingewikkelde toestand. En ondertussen gaat het land uh, economisch gezien rap achteruit. Ja. Dus er zal toch iets moeten gaan gebeuren op korte ja. termijn alles. Hoe, hoe is er gereageerd op deze uh, nieuwe uh, ja, bijdrage aan de impasse, zal ik maar zeggen? Ja, weet je... Het, het, het probleem met de Egypte is dat sinds, uh, sinds die opstand van 2011 is er al zoveel uh, tumult geweest. Uh, je merkt al de bevolking dat ze er een beetje. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Muffig zijn. In, uh, nou ja, eigenlijk wel. Ik moet me voorstellen, we hebben hier uh, kranten, radio, nieuws en iedereen volgt de politiek. maar in Egypte is dat veel minder, 60% van mm. de Egyptenaren is onalfabet. Ja. En die hebben maar één ding: we willen eten, eten ze willen en willen werk. werken. Ja. Precies in de ja. toekomst. Kinderen. Dus dus geen grote demonstraties. De politieke elite zal dit uh, vooralsnog moeten proberen op te lossen. Dat is eigenlijk de enige goede oplossing voor dit moment. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, ziet er treurig uit. Dankjewel, je ja, van hoor. Balen. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Maar in Nederland gaat ook niet alles goed. De, de Nederlandse manier van diplomatiebebedrijven bijvoorbeeld... is niet meer van deze tijd. Diplomaten zijn te veel met zichzelf en hun eigen carrière bezig... staan met de rug naar de samenleving. Het departement is rigide, hiërarchisch en verkokerd. En internationaal mist Nederland de boot... door zich nog steeds op nationale staten te richten. Terwijl we lang in een netwerksamenleving zitten... waarin veel andere spelers zijn. NGO's, maatschappelijke groeperingen, bedrijven. Allemaal even belangrijk. Dat zijn zomaar wat... Harde conclusies van een commissie van wijze onder leiding van Arthur Dokters van Leeuwen. Die het ministerie van Buitenlandse Zaken doorlichtte. Vrijdag werd dat rapport bekendgemaakt. Aan de telefoon heb ik nu vanuit Spanje Nicolas van Dam. Bijna 30 jaar diplomaat op tal van ambassadeursposten. Onder meer Egypte, Indonesië, Irak en Duitsland. Goedenavond meneer van Dam. Goedenavond. Ja, uh, dat was toch eigenlijk wel een uh, vrij keihard rapport van die wijze mannen onder leiding van Dokters van Leeuwen. Hè? Herkende u er veel in? Een aantal dingen wel. Ik vond het eigenlijk een heel goed rapport. Ik vond dat het in de pers heeft allerlei dingen uitgehaald. Met name de Volkskrant die een wat vertekend beeld geven. Mm. En ik denk dat deze minister ook daar heel wat mee kan doen. Uh, een kernpunt in het uh, rapport is wel... hij heeft meer geld nodig. Terwijl hij juist met minder geld uh, moet toedoen. Maar misschien is dit een aanknoppingspunt om toch weer meer middelen te vragen. Mm. Um, dus, er is natuurlijk een clichébeeld van diplomaten zoals ze in het buitenland optreden en zoals ze zich gedragen. Maar dat is niet direct... Daar moet buitenlandse zaken dus iets aan doen. Maar dat is iets heel anders dan wat je daar ter plekke in die landen moet doen. Dus ja. wat ik heel goed herken is dat bijvoorbeeld wordt gezegd... er is meer specialisme en meer kennis nodig... Uh, ook moet kennis uh, behouden worden. Dus als iemand uh, van een plek zit, van een plek wordt overgeplaatst naar een andere waar hij minder van weet, moet hij toch moet het apparaat toch zijn. Uh kennis kunnen gebruiken. Ik ja. mis daarin bijvoorbeeld het grote belang van uh, talenkennis. Mm. Ja, en die zorgen over de vervolgplaatsing, dat herken ik heel erg. Want mensen ja, het dat leven... moet ik heel even uitleggen. Uh, dat was één punt uit het rapport, namelijk dat... Uh, in de, ik zeg het even een beetje gechargeerd, op het gevaar af dat u mij ook uh, van vals citeren beschuldigt. Maar uh, dat, dat, dat diplomaten eigenlijk meer met hun eigen carrière en hun volgende plaats bezig zijn... dan met het werk op de plek waar ze zitten. Hè? Dat dat, dat, dat hun voornaamste uh, angst is. Waar ga ik nu heen? Nou ja, de mensen leven in grote onzekerheid. Soms, ja. zeker in het laatste jaar. En ze willen weten waar ze heen gaan... maar dat krijgen ze niet te horen tot op het laatste moment. Het is niet alleen voor hen belangrijk... maar ook voor hun gezinnen. Ga je nu bijvoorbeeld naar Washington of naar Kinshasa... is het goed voor je carrière. Maar het is vooral die onzekerheid. Dus ja. ik denk dat het traject dat iemand daarmee bezig is, beslist kan worden verkort. Maar ja. dat, dat zijn dus de zorgen van de mensen. Dus niet ja. alleen carrière van moet ik er beter op... maar waar kom ik überhaupt uh, te zitten? Ja, nou, nou uh, was een ander belangrijk punt. Ik noemde dat net al even, dat uh, dokters van Leven zegt... ja, eigenlijk mist Nederland een beetje de boot... want ze richten zich nog heel erg op nationale staten... terwijl we leven in een netwerksamenleving. Je moet veel meer regionaal gaan opereren... en, en je contacten hebben met NGO's, met maatschappelijke groeperingen... over de grenzen heen denken... Dat zou, gezien de bezuinigingen die er, ja, of we het nou leuk vinden of niet, waarschijnlijk toch komen, ook een oplossing kunnen zijn. Want dan hebben we minder ambassades nodig. Dat suggereert hij ook, dat je een beetje regioposten gaat indelen, inrichten. Is dat een goed idee? Uh, ik denk dat dat een vertekend beeld geeft. We moeten ons denk ik blijven richten op de nationale staten. Uh, maar tegelijkertijd op die NGO's en allerlei organisaties. Maar volgens mij doen we dat al lang. Misschien kan dat beter gebeuren. Dat is niet alleen maar het opereren via netwerken, via internet en dergelijke. Je moet uh, de persoonlijke contacten staan toch voorop. Wil je invloed hebben? Dat, uh, dat, je hebt geen invloed als je e-mail stuurt, maar wel, je kunt wel invloed hebben als je persoonlijk ergens bent. Mm -hmm. Dus in dat rapport staat ook dat je tegelijkertijd toch wel persoonlijk aanwezig moet zijn. En dat regionale, dat klinkt heel mooi, is ook heel mooi, maar het betekent dus dat iemand, ik noem maar wat, als je in het Midden-Oosten een, een, een als Cairo de, hoofd, je, de ambassade zou zijn, dan moet iemand vanuit Cairo naar Irak of naar Syrië of naar uh, Saoedi-Arabië. Maar... Dat werkt alleen als hij daar regelmatig komt en als hij dus ook mensen kent. Dus het geldt misschien wel voor administratie, maar niet voor politieke contacten. Mm. Dus regionaal is niet direct een oplossing als je tegelijkertijd als doelstelling hebt... dat je er persoonlijk ook moet zijn. Ja, maar goed, hoe, hoe, hoe dan uh, die, die 100 miljoen bezuinigingen... waar meneer Timmermans zich toch aan verbonden heeft, te realiseren... als we al die ambassades open moeten houden en ook nog daar betere specialisten moeten hebben? Uh, dat is dus een onmogelijk... Het advies is dus eigenlijk meer geld. Dus eigenlijk zou het rapport moeten zeg zeggen van... Uh, ja, ik ga dat en dat doen met minder geld. Maar je zou dus kunnen denken gewoon aan het, aan het sluiten van een aantal ambassades. Je hebt in de loop van de afgelopen uh, tientallen jaren... heb je er allerlei landen bij gekregen. Bijvoorbeeld de Joegoslavië, voormalig Joegoslavië tegenwoordig... is in. Diverse landen opgesplitst. En dan hebben we allemaal ambassades. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de Baltische Staten heb je meerdere ambassades. Je hebt ook nog Malta of Cyprus, landen waar niet zo heel veel belangen zijn. Want er zijn ook. Uh, dit is destijds een soort afspraak gemaakt in alle EU-landen dat er ambassades zouden komen. Dus je, je kunt ambassades sluiten. Okay. Maar als je dan de verwachting hebt dat je vanuit een ander land. Uh, mede landen waar je mede geaccrediteerd bent... dat je die goed kunt bedienen, dat is uh, niet het geval. Dus nee. je moet niet later zeggen van... ja, maar uh, ze doen daar niet genoeg. Dat is, nee. dat is een keuze die je maakt. Ja. En u zegt uiteindelijk, als je het goed wil doen... en als je dus die specialisten wil hebben die je nodig hebt... dat zegt dokters van Leven trouwens ook... de beste man voor, voor de job... niet alleen de mensen die het klasje hebben doorlopen... dan kost het gewoon meer geld. Het kost meer geld, maar je moet dus... Uh, en dat kost niet meer geld. Je moet zorgvuldiger met je mensen omgaan en met hun kennis en met mm. hun ervaring. Daar kun je veel mee doen. Want bijvoorbeeld, ik heb een paar jaar geleden in verband met een voordracht een onderzoekje gedaan... hoeveel Arabisten we nu hadden op de, al onze Arabische posten. Ja. Diplomatieke, dus uitgezonde mensen. Ja. En dat was, het, dat was er geen één. Er was er geen één. Nee. En ook dat, dat wordt dus al tientallen jaren zogenaamd nagestreven. Maar ja. in de praktijk komt er niet zoveel van terecht. Nee. En in sommige tijden helemaal niets. Nou ja, gelukkig gebeurt er ook niks in de Arabische wereld. Um, ja. <laughs> Ik dank u wel voor uw commentaar, meneer Van Dam. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Bureau Buitenland neemt je mee. Naar Amerika op dit moment. Eh, ik noemde het daar straks al even. We gaan het weer net als vorige week hebben over schaliegas. Het wondergas dat ook in Europa tot grote opwinding leidt. Een mogelijke oplossing van s' energieproblemen, namelijk. Of misschien toch niet. En zijn er misschien toch te veel risico's verbonden aan schaliegas? dat met chemicaliën die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren... uit de diepe aarde moet worden geperst. In het Amerikaanse Pennsylvania is zes jaar lang intensief naar dat gas geboord. Dat kon u vorige week horen, hoe de industrie daar zijn sporen naliet... in de vorm van vervuiling en zelfs ziekte. Maar de gas- en olieindustrie trok verder naar het westen, naar de staat Ohio. Boren daar is nog lucratiever dan in Pennsylvania... omdat er naast droog methaangas ook vloeibaar gas... en zelfs olie in die rotslaag, die schalielaag zit. Halleluja, roepen de religieuze boeren van Oost-Ohio in koor. Er gloort een gouden toekomst. Luistert u naar deel 2 van de Shale Gas Shock waarin Jacqueline Maris reist naar Ohio met in haar bagage de verhalen die ze eerder in Pennsylvania hoorde. Herkuzigen. Just keeps doing that. God I wish somebody would stop this nonsense. It's scary. It is scary. You don't know if you're going to blow up. Before hey there is an accident. Oké, okay. dat waren de laatste geluiden die nog nagalmden in mijn oren toen ik vorige week uit Pennsylvania vertrok. Opgenomen door Mary Williams voor haar rechtszaak tegen de gasindustrie. In Pennsylvania, waar de schaliegasboom in 2008 begon, lopen veel rechtszaken nu. Over interpretatie van contracten, vervuild water, kapotte wegen en bruggen en gezondheidsproblemen. Natuurlijk gas geeft clean, domestic energy energie country onze Well, Mijn naam is Mike Chadzi en ik werk voor Energy In Depth. Chesapeake en anderen put wat uh, geld in een pot om ons te laten gaan en actief in de lokale community. Kennelijk heeft de industrie een les geleerd in Pennsylvania, namelijk ga naar de mensen toe en vertel ze over schaliegas. En dat doet Mike Chadzi met veel overtuiging namens Energy Indept betaald door de gasindustrie. Met deze opportunity komen vragen, goede vragen we is De industrie trok recentelijk door naar het westen, naar Ohio, waar het bedrijf Chesapeake nu de grootste speler is. Sinds de eerste proefboorvergunning in 2010 zijn er 87 boortorens opgericht. There are a lot of wells there. Uh, to actually drill a well it takes somewhere between 6 and 10 million dollars. Wow. To, to actually drill that well, yes. So it's billions of dollars involved. Billions of dollars, yes, since about 2010. We verplaatsen ons naar het epicentrum van de schaliegas en olieindustrie, Carroll County. Zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de regionale hoofdstad Youngstown. Rondom het enige stadje Carrollton strekken zich glooiende heuvels uit. Boerenland waar een halve eeuw geleden vooral de Amish en Mennonieten neerstreken. In deze county van 35 bij 30 kilometer staat bijna de helft van de al werkende boortorens. De Amis zijn strenger dan de Mennonieten, maar beide hebben het hoofd bedekt... en zijn wars van tv en ander modern vermaak. Toch zie je ook op de uitgestrekte velden van de Amis gloednieuwe tractoren en combines. Amis praten niet met de media. Maar bij Mennonietenvader en zoon Dan en Byron Schenkel ben ik welkom. Ze rijden me rond. De uh, Lord put those resources there. tells us to use them in a good manner. In this area, I think they've done, you know, a very nice job. But you, you think Chesapeake is sent by God to do the nice job? Uh, well, it could be. <laughs> they have done it very nice. They've, uh, yeah, very environmental friendly. God has given us all these schatten van de aarde so dus we have to use them gebruiken. help support our country and our local economy here. Hij zei van, Het echt helemaal prachtig wat ze hier allemaal bouwen. Dus ik zei van, God, eigenlijk heeft uh, God Chesapeake gestuurd om te helpen. Toen zei hij, ja, misschien wel, want Chesapeake heeft het heel netjes gedaan en vooral ook zeer milieuvriendelijk. Of course we're all making money on this in this area now. Why not do our part, utilize it. Uh, I'll make money at it. Op het land van de Schenkels werd twee jaar geleden een van de eerste boortorens gebouwd. De toren zelf is alweer weg. De boorput ligt klaar voor hergebruik. De bijbehorende pijpleiding ligt keurig onder het weiland, wijst Byron. We see it. Chesapeake heeft het zelfs opnieuw ingezaaid. En dan is er de Hoe is het mogelijk? Vorige week in Pennsylvania hoorde ik bijna niets anders dan horrorverhalen over de zes jaar van schaliegasrevolutie. Maar hier in Carroll County is het alsof het schaliegas een regelrecht godsgeschenk is. Er valt veel te verdienen. Soms wel 6.000 dollar per eker voor de toestemming om te boren. En als er dan eenmaal geboord wordt... krijgt de landeigenaar 18% van de opbrengst. En ook voor pijpleidingen wordt betaald. Oh, okay. En ach, geruchten over watervervuiling, zoals in Pennsylvania... Vader en zoon Schenkel zijn er nog niet echt ingedoken. De industrie werkt aan het recyclen van dat vervuilde frekkingwater, is hen verteld. It's a concern, but uh I think they're so deep that it's not really. No, it's not a concern. I don't think so. nee, Hij zegt van kijk, ze zijn zo diep, dus ik heb eigenlijk uh, alle vertrouwen erin. De water dat comes back after they bril, that is dirty water, isn't it? They contain that somehow, but they tell me that they're working on a process to reclaim that but i'm not you know i'm not 100% on all that i'm of the understanding that there's no water coming back out of the well when they drill Komt er na het boren nou wel of geen vervuild water terug uit de aarde? Father. Byron Schenkel heeft er geen flauw benul van. You you day, Net als hun Amish buren zijn ze gewend hun lot in de handen van de heren te leggen. We zijn in de Appalachian region van Ohio, de Appalachian mountain range. And we zijn typisch in het poor end van dingen. Maar nu ze dat we een van de rijkste zipcodes in het land kunnen worden. Wij kunnen het rijkste district worden van het hele land, zegt het opvallend jonge hoofd economische ontwikkeling van Carroll County, Aaron Dodds. Tot voor kort werkte Aaron Dodds als landman voor de gasindustrie. Hij ging van deur tot deur om mensen over te halen hun land te leasen voor gaswinning. Business in Carroll County is afgelopen jaar bijna verdrievoudigd, zegt hij. Business has almost doubled to tripled in the county. Het is definitief een challenge. You know, we zijn een farming-community. Ik zag nummers waar twee jaar geleden... onze traffic count was 1500 auto's per dag. En nu zijn we bijna dat per uur. Een paar jaar geleden telden we 1500 auto's per dag, zegt Aaron Dots. En nu 1500 per uur. Vrachtwagens rijden af en aan met goederen voor de boorindustrie. Tegenliggers moeten het weiland in. In 2015 zullen er duizend nieuwe boortorens in productie zijn, waarvan een groot deel in Carroll County. Net buiten de countygrens worden op dit moment twee enorme gasverwerkende fabrieken gebouwd, die eind juni klaar moeten zijn. En er zitten er nog vijf in de planning, allemaal in Oost-Ohio. Hoe ziet Carroll County er over een paar jaar uit? We kijken naar 900 en 1200 wells within de county. En... They're predicting around 600 to 900 miles of pipeline crisscrossing the county. Er komen hier 600 tot 900 mijl aan pijpleiding. You can't go anywhere without seeing a pipeline be constructed. je kan nergens meer heen zonder dat je een pijpleiding ziet die onder constructie is? You know, the little sleepy town that we grew up with is definitely changing. And for the better too. For the better? Yeah. So they're here to stay. As of right now, mensen willen rijk worden. This here. Maar definitely Dodds Maar hoopt wel dat de lust voor geld, de bron van alle kwaad, niet ten koste gaat van de gezondheid van de mensen. So we root evil Maar dat zou wel goed gaan. Want hij heeft het volste vertrouwen in de industrie en in de milieudienst van de staat Ohio. We have big dreams. Our abundant natural gas is already saving us money. Producing cleaner electricity. Putting us to work here in America. Het is waar. De zieltogende streek is nu al helemaal opgebloeid. Boeren kunnen hun schulden aflossen. En er zijn grote landbouwmachines aangeschaft en nieuwe schuren gebouwd. Boerenzonen die vroeger hun geluk elders moesten zoeken... keren terug naar Oost-Ohio. Vader Schenkel is zelfs voor het eerst in zijn leven op vakantie geweest. We stoppen bij een van de nieuwe boortorens, Op een kale, met bulldozers afgeplatte heuvel staat hij. Maar toch, die 600 tot 900 mel pijpleiding. Wat vinden ze daarvan? That's a lot. Nobody has showed us the map of what's going on yet. Ja, dat is wel heel veel voor deze kleine county. So you don't know. We don't know. Dat, dat betekent natuurlijk wel dat de rust weg is. Don't you think it will drastically change? Nou, I'm not gonna move off the farm. My spending habits aren't gonna change. Ja, de vader zegt van de, de county zou veranderen, maar wij niet. Maar, maar is het dan niet zo dat jullie ooit zullen betreuren dat je die, die, die lease hebt getekend? It's made our life nicer being able to have some extra finances, make changes to the farm to make your life better. Uh, do my children want to have to work as hard as my father did or I had to? Ja, Byron zegt, kijk, het, het maakt het leven gewoon iets aangenamer. Want het is een hard leven en ik weet nu wel met nieuwe spullen en mooie machines... dat mijn kinderen niet zo hard hoeven te werken als uh, mijn vader heeft gedaan. If they're working with nicer stuff, it makes life a lot nicer. I was walking alone on This is the voice of the valley. News Talk 570, WKBN, Youngstown. En on FM, WNCDHD2. Terug in de stad Youngstown, waar we 570 WKBN twee keer per maand de Mahoney Valley Shale and Energy Show uitzenden. Yeah, ja, yeah, ja, absoluut. Yeah. Uw gastheer is Paul Leiden, zelf eigenaar van een derde generatie oliebedrijf. De zendtijd wordt betaald met advertenties uit de olie- en gasindustrie. Paul Leiden propageert in zijn gesponsorde show het standpunt dat Amerika door het vrekken en het schaliegas energie onafhankelijk kan worden. Ook mensen die tegen vrekken zijn, zijn welkom in zijn show, zegt hij maar ze moeten wel tegen de feiten kunnen harde feiten. I've talked to these people face to face and they usually don't like to talk to me because I produce facts. You ask me a question, I'll give you an answer. I don't go by hypothetical situations or strange circumstances. I just deal in black and white facts. 1992. Gentlemen, and Mike, what's happening? Well, I just, you know, Paul, thank, thanks for the show. Thanks for the opportunity. And yes, who in the shale and energy show? Mike Chetsey, word for the um, This is the Mahoney Valley Shale and Energy Show, here on 570 WKBN. The But is there a lot of resistance? Uh, are there folks with concerns? Absolutely. They're a very uh, loud minority. Now, you're not going to convince everybody. Some folks just don't think oil and gas is a good thing. Een luidruchtige minderheid, zo noemt Mike Chetsey de oppositie van Frack Free America. En hij somt artikelen op die ook uit de olieproductie komen, dingen die ook de actievoerders nodig kunnen missen. Plastics, polymers, gasoline in your car, the oil in your vehicle. we De industrie werkt er hard aan de risico's zo klein mogelijk te houden. I'll just mark Jetzi. Nothing is uh, risk free. Walking down the street or crossing the street isn't risk free. But with good regulations and companies that are willing to follow those regulations and be open and honest, yes, you can have a good industry that's going to follow and, and mitigate those risks. Absolutely. Natural gas deep in the earth can now be blasted free with a technique called fracking. But methane. Hazardous chemicals and radioactivity have gotten into drinking water near drilling sites. Protect our water before it's too late. Learn what you can do now. Frack Free America is one of dozens of grassroots organizations that's seeking to shed light on the incestuous relationship between government and big business. This is Tom Sedkovic from Frack Free America. Begin mei werd er in Youngstown een referendum gehouden. Het was een pleidooi om het vrekken op het grondgebied van de democratische Youngstown tegen te houden. 43% stemde voor de ban op fracking, de rest tegen. John Williams van Frack Free America verwijt de leiding van de democratische partij dat ze bij het referendum voor banen kozen in plaats van de gezondheid van de burgers. The chief of the Democratic Party in Mahoning County came out against our community bill of rights, which gave the people the right to clean air and clean water, because of the jobs thing. We lost that battle, but um, the war is not over until Youngstown is frack free. We are coming back. Betty sluit zich bij Frack Free America aan omdat er overal om haar heen industrie vreedt. Right in the next township they're coming through with pipelines and two huge processing plants which are 6.9 miles from my home and 11 miles from my home. Then they put an injection well in about 2 miles from my home. In zo'n injection well wordt verontreinigd boorwater terug de aarde ingespoten. Er is een staatsmilieudienst, maar volgens Frack Free America ...heeft hij veel te weinig mensen om de snel groeiende industrie bij te benen. John Williams neemt me mee naar een uitgestrekt mobile home park. Pat Mcgradden is een oud dametje in spijkerbroek. 23 jaar geleden verhuisde ze naar Trumbull County Waterville Township. Vandaag liep er aan de overkant op de oever van het meer opeens mannen in fluoriserende werkhesjes. die rode linten in de bomen hingen. Vreemd, zegt ze. Zie je is Ja. is er Vorig jaar verschenen zonder dat de 800 bewoners van het Mobile Home Park. enig bericht hadden gekregen. in het weiland achter de bomen die het meer omzomen. een grote boortoren. De grond zou uh, vibreren. Ik kon niet in mijn bedroom. Ik had to go in de living room, want er was een extra muur in tussen me en de And En je down, you en je kan gewoon voelen hoe voelen. pounding en and pounding en plopend. Pounding. And we hadden veel dieselfuel. Het ging door het huis Dus de, de, de stank van de diesel? Yeah. Oh ja. Yeah. S'nachts gingen er schijnwerpers aan. Het was alsof de zon scheen, zegt Pat Mcgradden. En toen ze bij de manager van de boortoren ging klagen, zei hij dat de veiligheid van zijn mensen. Belangrijker was dan de nachtrust van de bewoners. And I told him, I said, uh, Can't you turn those lights the other way? If everybody in the park on this end is upset over this. And he zei, ma'am, the safety of my men is important to me. And I said, Well, my sleep is important to me. Yeah. Oh, yeah. Pat McGradin heeft gehoord dat de industrie over zes weken terugkomt met een flaringpipe. Olie en vloeibaar gas uit de Utica Schalielaag worden verhandeld. Maar het methaangas dat vrijkomt, wordt afgefakkeld. Er zijn nog niet genoeg pijpleidingen in Ohio om het te vervoeren... en door de overproductie is de gasprijs gekelderd. Pat McGredden is het meest bevreesd... voor het waterreservoir dat verderop in de rivier ligt... en dat twee counties zo'n 300.000 mensen van drinkwater voorziet. Ze hebben met Frack Free America geprotesteerd, maar er wordt toch geboord. Because the politicians have their way, and the, and the gas people, they have billions of dollars. Because our water is being threatened. I understand that these types of wells are in Europe. No, we are this discussion. Oh, you don't want them coming in? Let me tell you, you don't want them. No, because once they once they ruin the ground, once they ruin the water, it's that's it. Ze zegt: Als Europa het tegen kan houden, hou het alsjeblieft tegen. Want als het water helemaal vervuild is, dan komt het niet meer goed. Dus Europa, hou ze buiten de deur. That's the message of Pat McCrudden. When something happens to our water. It's gone forever. I'd like to see if you still own the mineral rights too, or do you have an existing well on your property that you don't think is valid? Landowners, have you thought about leasing your gas region. rights? Do you have a lease with a gas company? Have you started receiving bonus and royalty payments? Bury Financial Group is dedicated to helping families Tot zover Ohio, tot zover ook PET. En of ze geluisterd hebben in Den Haag, weet ik niet. Maar in juli wordt er besloten of er in Nederland... proefboringen gedaan kunnen worden naar schaliegas. Op onze website www.vpro.nl kunt u een kort filmpje zien... van de reis die Jacqueline Maris door Pennsylvania en Ohio maakte. Berichten uit Blogistan. Ja, en voor die berichten gaan we naar Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Daar namelijk werd gisteren de Russische bekerfinale. Voetballen was dat gespeeld tussen CSK Moskou en Guus Hiddings Anji Magatskaya. CSK won, maar de spelers van CSK Moskou waren tijdens de wedstrijd... en het feestje na afloop vrijwel op zichzelf aangewezen. Ik mag het Kalińsko-Anji en de helpen Снова Жарков, снова Бусуфа. Ja, u hoort een heleboel lawaai, maar die drie fluitjes die u hoort... dat waren de supporters van CSKA. Want er waren er maar zo'n 50 in het stadion. De fans van CSKA namelijk hadden de wedstrijd geboycott. En dat is kan meer kenmerkend voor een voetbalseizoen... met incidenten tegen alles wat van buitenaf komt. Ik spreek daarover met Floris Akkerman, voormalig correspondent te Rusland. Welkom, Floris. Um, waarom boycotten de CSKA-fans deze wedstrijd? Ja, dus CSK supporters vinden Grosny als speelstad voor de finale helemaal niets. Ze voelen weinig voor om af te reizen naar Tsjetsjenië, waar de leider Ramzan Kadirov de scheidsrechter uitschelt. Dit seizoen riep Kadirov, hij is ook eigenaar van voetbalclub Terek Grosny... tijdens een wedstrijd van zijn team door de stadiumspeakers naar de scheidsrechter... nadat die een speler van Terek had uitgestuurd. Je bent omgekocht, je bent een ezel. Diezelfde Kadirov nam de afgelopen week op voor een Tsjechenische scheidsrechter... die dit seizoen een speler te lijf was gegaan... nadat die laatste de arbitersmoeder had beledigd. Kadirov zou de Spelen hebben vermoord, zei hij de afgelopen week. Want dat past binnen de Tjechiënse tradities en gewoonten. En dit soort gebeurtenissen de CSK-fans. En hun boycott is niet nieuw. In 2011 riepen ze op wedstrijden tegen Caucasische Kaukaas clubs te boycotten. Dit zijn altijd beladen duels. Ik herinner me, een paar jaar geleden bezocht ik een keer... een wedstrijd van Spartak Moskou tegen Anji Maghatskala. En het leek wel een politievesting rond het stadion. En mm -hmm. uh, meer zelfs dan dat. Ja, en um, waar, waar gaat dat dan precies over? Waarom zijn die duels zo beladen? Uh, naar de afkeer vooral van, vanuit de Russen tegenover de Caucasus is, uh, daar wonen vooral moslims erg groot. Je hebt twee Chinese oorlogen gehad oorlog in het verleden met Russen als doden. Er zijn aanslagen geweest in Moskou en dit, dit voelt dat gevoel. En tot frustratie van de etnische Russen, niet alleen nationalisten, pompt Moskou miljarden in de Caucasus. Hmm. Een van de bekende leuzen is stop met het voeden van de Caucasus. En dit schreef Sergej Roemar op de Facebookpagina van de harde kern van CSK-fans... waar de boycott voor de bekerfinale stond aangekondigd. De autoriteiten gaven de Kaukasus drie teams. Ze pompen er geld in en de Russische steden krijgen de middelvinger. In de Kaukasus baden de leiders in het goud... en de Russische steden blijven achter in armoede. De Caucasiërs verkrachten en vernederen onze vrouwen. Ze doden onze jongens en gaan dan vrij uit. Ja. Yeah. Um, gaat het dan alleen maar over geld of speelt er meer mee? Um, er speelt meer mee. De uh, afkeer tegen de Caucasus staat op zich niet zo zichzelf. De Russen zien vooral Moskou veranderen als uh, domein van zwartkonden. Uh, Gelukzoekers uit de Caucasus en Centraal-Azië. En dat leidde al tot rellen. Het uh, Rusland voor de Russen zie je ook vooral terug in het voetbal. Waar donkere spelers het mikpunt zijn, mm hoe -hmm. geluiden klinken en daarna op het veld worden gegooid. Uh, eerder dit jaar bezocht ik voetbalclub Zenit Sint-Petersburg. Naar aanleiding van de racisme in het Russische voetbal. De wereld viel over de club heen toen het seizoen de harde supporters kennen het volgende manifest op hun site zetten. Het eerste elftal moet bestaan uit spelers uit de eigen stad en regio. Lukt dat niet, dan zijn de voetballers uit Noord, West en Centraal-Rusland welkom. Pas in derde instantie zijn welkom de rest van Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Slavische landen, de Baltische landen en Scandinavië. En tot slot de andere Europeanen. Spelers uit andere continenten hebben geen enkele prioriteit. Ja, en ook homoseksuele voetballers staan niet op de verlanglijst van de fans. Racisme oordeelde iedereen alleen van het manifest. Zelf zeggen de fans dat het pamflet niet racistisch is... maar tegen de kooplus van rijke clubs. Van rijke clubs. De fans willen eigen jongens zien waarmee ze zich kunnen identificeren. Maar Zenit heeft de schijn tegen. Als je de trein vanuit Moskou neemt richting Sint-Petersburg... dan staat langs, langs het spoor... In de kleuren van zenit zit geen zwart. Ja. ja, je had het net over uh, dat geld. Hè? Al die roebels die in de Caucasus worden gestoken. Waarom worden er zoveel roebels in de Caucasus gestoken? In, in het Caucasus heerst vooral uh, corruptie, werkloosheid, armoede. Mm -hmm. En uh, er is een voedingsbodem voor terrorisme. Ook de, veiligheidsdiensten, de Russische veiligheidsdiensten gaan ongestraft hun gang... en kunnen daarvan alles maken wat ze willen. Uh, Moskou grijpt aan de ene kant heel hard in. Aan de andere kant uh, begrijpen ze ook dat ze het skigebied moeten ontwikkelen... En daarvoor, uh, om de burgers een kans te geven... en daarvoor hebben ze ongeveer on onder andere bedacht om een skigebied uh, daar te, te bouwen. Hmm. En tot 2025 uh, steekt Moskou 63 miljard euro in de Kauksjes, in de noordelijke Caucasus. Maar dat geld gaat vooral naar de lokale heerstjes en de speeltjes. Ja. En uh, Kandirov, die zegt helemaal van niets te weten van het geld. Hij zegt van het geld komt van alle. Ach ja... Um. Nou ja, goed, de, in, in 2018 uh, wordt het WK voetbal georganiseerd in Rusland. Rusland. Poetins visitekaartje samen met uh, de winterspelen in Sochi. Later deze maand is er een internationaal economisch forum in Sint-Petersburg. En Nederland wil met het oog op dat WK betrokken zijn... bij de bouw van stadions, infrastructuur en de modernisering van vliegvelden. Goed voor de economie allemaal, maar het, het ging toch vooral om... Respect in uh, de voetballerij tegenwoordig. Wat, wat gebeurt er in het kader van uh, die kampioenschappen tegen racisme? Ja, weinig. Uh, de clubs verwijzen naar de bond en de overheid. Maar die voordoezelen het probleem voor de buitenwereld. Wel weet ik dat voor de wedstrijden controleren de clubs... spannen kwetsende teksten. En toen ik bij Zenit was, wilde daar lang iedereen praten over het onderwerp. Het ligt te gevoelig bij heel veel mensen. Degenen die wel willen praten noemen de Braziliaan Hulk en de Belg Alex Wietzel... als bewijs dat de club niet racistisch is. Hmm. Het zijn twee donkere spelers in dienst van uh, Zenit. Ja. De club zelf zegt dat een kleine groep discrimineert. Een kleine groep supporters. En zegt de daders te willen straffen met een stadionverbod... maar ze weten niet wie ze zijn. En gematige fans meen dat de club wel weet wie de daders zijn... maar durft niet in te grijpen. Omdat die harde fans zorgen voor sfeer, zingen en skoom met spandoeken. En ja, zonder deze twaalfde man verliest zijn niet punten. Ja, dus, dus de racisten zijn het enthousiast. Zijn er eigenlijk ook nog enthousiaste supporters... die zich uh, niet met al die vervelende bijzaken houden, maar, uh, bezighouden... Maar, maar gewoon met de hoofdzaak, met voetballen? Jazeker. In zijn blog over de bekerfinale... blik CSK-fan Nikita Moenemijs enthousiast vooruit. Maak je geen zorgen dat de finale wordt gehouden in Grosny. Geloof me, voor heel Tchetsjeni is het een kwestie van eer... om dit feest perfect te organiseren. Positief geluid. Uh, tot slot was het eigenlijk een leuke wedstrijd gisteravond? Uh, het was, werd 1-1. Na nou, penalties uh, won uiteindelijk CSKA. Die hmm. daardoor uh, ja, zonder fans moesten vieren. Maar voor de fans van Maghach die met uh, 30.000 man ongeveer in het stadion zaten... was het één groot feest. En uh, de vice-president van de Russische Voetbalbond... gaf de tsjechische organisatie in de afloop een 10-plus. Kijk, nou moeten we gewoon dat hele kampioenschap daar maar organiseren. Hè? In Grozny, gezellig. Ja. Dankjewel, Floris Akkermans. Ik zei het al helemaal aan het begin van de uitzending. We gaan ook grondeltje varen, want we gaan nu naar Venetië. Gisteren ging daar de Biennale van start. Nou is dat nog een overzichtelijk evenement... met keurige kunstminnende bezoekers. Maar Venetië kampt ook met massatoerisme. Net als alle historische steden in Europa. Door de lage vliegprij vliegprijzen worden deze de laatste decennia... overspoeld door Chinezen, Russen en Amerikanen. En daar zijn de oorspronkelijke bewoners niet altijd blij mee. Zo blijkt uit de documentaire I Love Venice... Van twee Nederlandse filmmaaksters. Ik ontmoet Helena Muskens en Quirine Raquet in IJssalon Venetië. Hoi Helena. Hallo. Quirine. Goede locatie. Welke stad heeft geen IJssalon Venetië? Een romantische gondelstad is een handelsmerk. En daarover gaat hun film. Ja. Dit is een demonstratie van verschillende actiegroepen tegen wat zij noemen de Grandinavi, oftewel de enorme cruiseschepen die Venetië in en uitvaren. De haven is voorbij de stad, dus ze varen eerst de eerste stad door en daarna leggen ze aan. In de scène zien we de bewoners van Venetië, of het een groot aantal daarvan, die dus heel hard tegen de cruiseships aan het roepen zijn: You are killing Venice. You are too big for the city. 30 miljoen toeristen per jaar trekt Venetië. Een groot deel daarvan komt van cruiseschepen. Soms wel 35.000 op een dag. Goed voor de economie, zou je denken. Maar dat is wat zij ze zelf ook zeggen. Uh, we willen wel graag toerisme, maar toch wel een bepaald soort toerisme. En waar ze vooral uh, tegen zijn zijn de grote hoeveelheden dagjesmensen die binnenkomen. En daarvan zeggen zij dus ook, daar verdienen we eigenlijk ook niet zoveel aan. Want die nemen hun eigen flesje water mee. Die kopen een goedkoop maskertje en die verlaten daarna de stad weer. Maar ook de toeristen die wel blijven slapen veranderen de stad. Twintig jaar geleden hebben ze alle vergunningen vrijgegeven in Venetië... dus de vastgoedvergunningen. Dat betekent dat iedereen zijn huis kan omtoveren tot een B&B of een hotel. Dus veel palatsers worden dan eigenlijk opgeknapt... maar dan om, uh, omgetoverd tot een hotel. Maar gewoon particulieren kunnen dus inderdaad hun huizen... gewoon op de vrije markt uh, verhuren. En dat gebeurt dan ook heel veel. Voor de inwoners zelf is Venetië inmiddels te duur om te wonen. Zij verlaten de stad... Van de 175.000 Venetianen die er in 1950 woonden, zijn er nu nog maar 58.000 over. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld over 60 jaar daar nog heel weinig mensen wonen, dat er misschien nog duizend mensen wonen, als het in dit tempo doorgaat. En ik, uh, wat wij ervan begrijpen is dat veel Venetianen zich eigenlijk een vreemde voelen in hun eigen stad. Dit probleem speelt niet alleen in Venetië, ontdekten de filmmakers. Ze bezochten andere Europese steden op de UNESCO-werelderfgoedlijst. The capital of Estonia is Tallinn. Let's talk a little bit more about the term Venice of the North. The canals of Amsterdam are the city's most famous symbol. Trade and shipbuilding made Dubrovnik a maritime power and rival to Venice. Welcome to Tallinn. Deze steden zijn, hebben allemaal een prachtige historische kern. Dat bestaat natuurlijk al heel erg lang, maar zijn nu tegenwoordig wordt het aangeboden als een soort trekpleister van hun economie. Thaline markt zich uh, met als hoogtepunt de middeleeuwen. En wat je daar ook ziet is dat bewoners uh, verkleed gaan als middeleeuwers. En er ook uh, middeleeuws gegeten kan worden en uh, bier gedronken kan worden. Middeleeuwse muziek op straat wordt gespeeld. Ja, je hoort ook wel stadsexperts zeggen... steden wereldwijd gaan steeds meer op elkaar lijken. Je hebt overal ja. Starbucks, je hebt overal McDonald's. Dus dat, dat door globalisering dat mensen weer geïnteresseerd zijn... in hun eigen historische identiteit. Ja. Wij hadden heel erg het idee toen we die... die, die die tour hadden gedaan, gedaan langs de historische binnensteden... dat Europa ook steeds meer een soort openluchtmuseum uh, dreigt te gaan worden. Dat die associaties kwamen heel erg bij ons op. Wij werken aan de bloemenmarkt, aan de Singel. Eigenlijk het meest uh, toeristische straatje van Amsterdam. En uh, daar worden wij soms ook gefotografeerd... Uh, als wij bijvoorbeeld uh, het glas in de glasbak uh, gooien. Want mensen denken van, dit is echt. Dus dit, uh, dit gaan wij vastleggen. Een In de film komt ook iemand voor die zegt: ja, iemand vroeg me wanneer sluit Venetië? Alsof het inderdaad echt een park was. Een parko, Iona chita. Ja, dat is ook een mooie uitspraak. Ik bedoel, voor ons is het al bizar om gefotografeerd te worden als iets in de glaspak. Maar hoe zou het zijn als je op straat rondloopt en iemand vraagt jou: wanneer gaat Amsterdam dicht? Nou hebben we hier de, de fietsers uh, die boos worden op het Rijksmuseum. Hoe kan het stadsbestuur van Amsterdam nou vermijden... dat het een soort Venetië wordt? Amsterdam doet er al genoeg aan dat dat uh, voorkomen wordt. Ja, dat in, denk ik wel. In Amsterdam wordt dat heel duidelijk uh, door, de, door het stadsbestuur... wordt dat aangepakt in het uh, postcode 1012-gebied... wat eigenlijk het meest toeristische gebied is van Amsterdam. Worden de B&B's teruggedrongen. Worden ook de kleine supermarkten die alleen flesjes water... en uh, uh, wat verpakse broodjes verkopen... Die worden ook teruggedrongen. Dus Amsterdam gaat daar volgens mij wel heel erg goed mee, uh, mee om. En wat betreft de fietserstunnel, ik vind dat ze die gewoon mogen sluiten. De fietstunnel dicht dan misschien, maar laat Amsterdam alsjeblieft nog even open blijven. U hoorde Helena Muskens en Kirin Raquet in gesprek met Maartje Duin. En de film I Love Venice wordt aanstaande woensdag 5 juni om 11 uur uitgezonden op Nederland 2. Risken met Rick. Ja, dat klonk... Ook een bleekje als TV Tietjenië. Maar het was inderdaad de tune van Riske met Rick. Onze rubriek waarin collega Rick Delhuis... prangende in internationale kwesties en vraagstukken belicht. Goedenavond, Rick. Jij ja, wilt, heb ik uit Betrouwbare Bon dit keer praten over Bradley Manning. De Amerikaanse activist, defensieanalist die enorme hoeveelheden diplomatieke berichten en militaire verslagen heeft gelekt... die in de tijd door Wikileaks openbaar zijn gemaakt. Hè? Ja, dat klopt. Uh, morgen begint zijn uh, proces voor een militair... Rechtbank in Amerika. En hij heeft uh, in een eerdere uh, voorbereidende zitting... in februari overigens toegegeven... dat hij uh, deze berichten naar buiten heeft gebracht. Mm -hmm. En uh, hij het hangt wel een zware straf boven het hoofd. Ja. Nou werd er in de tijd gezegd, kan ik me herinneren... dat dit het grootste lek ooit was... en dat het enorme gevolgen zou hebben. Wat, uh, wat is daar allemaal van terechtgekomen? Ja, misschien wel het grootste lek ooit... Uh, maar veel informatie was toch vooral pijnlijk uh, voor diplomaten en voor uh, landen onderling. Uh, het heeft niet echt uh, fundamenteel iets veranderd... of de verhouding tussen landen op uh, scherp gezet. Ook al noemde uh, de voormalige, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... het een zware misdaad en een grove overtreding van de wet. Uh, om het een beetje onerbiedig te zeggen... het was toch al vooral, vooral uh, diplomatieke rol en uh, achterklap. Veel dingen uh, die bevestigde wat we al wisten hmm. of reeds vermoeden. Ja, één ja. zorg wel. Uh, toen kan ik me herinneren, er werden namen genoemd in die kabels, uh, in, in die memo's van ambassades naar, uh, naar Washington... waarin ook uh, he, namen van informanten... en die zouden in gevaar uh, kunnen komen door dat publiceren. Is dat gebeurd? Uh, nou, voor zover ik heb uh, kunnen nagaan, niet. Het ging vooral over uh, tolken en informanten in Afghanistan en Irak. Uh, daar is ook wel uh, sprake geweest van dreigementen... maar dat heeft geen cruciale gevolgen gehad. Het enige wat ik heb uh, kunnen... Uh, vinden is een uh, Ethiopische journalist... dat werd uh, gemeld door de BBC in de tijd, mm -hmm. in 2011... die ook in zo'n kabel werd genoemd. En die heeft het land moeten ontvluchten. Mm. Nou ja, Je zegt de roddel in de achterklap, was het. Uh, maar de, er werden toch uh, behoorlijk uh, af en toe kwetsende dingen gezegd... Zeker. Uh, door Amerikaanse ja. diplomaten over lokale politici. Heeft dat nou uh, grote gevolgen gehad op het diplomatieke verkeer... en de ja, diplomatieke wat ik, verhoudingen? Wat ik hoor, uh, zeg maar, zijn diplomaten, met name die van de Verenigde Staten terughoudender geworden en ze drukken zich wat genuanceerder uit. Volgens Roger Vleugels, die is adviseur op het gebied van openbaarheid van bestuur... heeft het gevolgen gehad hoe er met de berichten wordt omgegaan. Het heeft tot gevolg gehad dat een aantal dingen rondom openbaarheid... wezenlijk verslechterd zijn. Zo wordt er nu zwaarder geclassificeerd. Wordt informatie gecompartimenteerder bewaard en worden openbaarheidsverzoeken negatiever behandeld. Ja, dat betekent dus dat, dat zeg maar berichten die vroeger vertrouwelijk uh, zouden worden bestempeld... daar wordt nu uh, geheim gezet. en mm -hmm. daar mogen dus minder mensen uh, naar kijken. En uh, er wordt ook voor gezorgd dat uh, de bestanden van al die berichten minder groot zijn. Uh, en bovendien wordt er in Amerika uh, nu minder snel informatie openbaar gemaakt als journalisten of burgers daar naar vragen. En uh, dat weet je ongetwijfeld. Amerika heeft een hele open cultuur als ja. het over overheidsinformatie gaat. Dus al met al is dat wel een verslechtering volgens Roger Vleugels. Merkt hij dat ook in Nederland? Ja, volgens hem is er ook een uh, vergadering geweest hier... na het lek door ambtenaren. En daarin werd dan uh, gesteld van... Goh, kunnen we, wij ook niet documenten hoger kwalificeren... zodat ze minder makkelijk zijn op te vragen. Dat is wel het vermoeden. En uh, er wordt ook uh, vaker negatief uh, beslist over Wop-voorzoeken. Mm. Je hebt ook gebeld met advocaat Jurjen Penn... en je vroeg hem in hoeverre de zaak Manning uniek is. Laten we even luisteren. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis... dat er op deze harde manier wordt opgetreden... tegen iemand die overheidsdocumenten publiek maakt. Ja, het blijft een beetje gissen Natuurlijk waarom uh, de regering Obama zo hard optreedt. Uh, maar het lijkt vooral of ze een voorbeeld willen stellen. Uh, in totaal lopen er uh, inmiddels zes rechtszaken tegen overheidsdienaren die hebben gelekt. En dat is nog niet eerder voorgekomen, zelfs ja. niet onder president Nixon... die ook te maken had met uh, zo'n lek... Ja, de Pentagon Papers. Um, nou ja, die, die kabels, die kabels die werden dus uiteindelijk openbaar gemaakt door de WikiLeaks, de organisatie van uh, Julian Assange. Hij zit nog steeds ondergedoken in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Willen de Verenigde Staten hem ook nog vervolgen? Ja, zeker. De Amerikanen zijn erop gebrand... om zowel Manning als Assange veroordeeld te krijgen. En het is interessant, dat proberen ze onder andere... met onderzoek tegen nog eens drie verdachten... waaronder de Nederlander Rob Gongrijp. En Jurjen Penn is zijn advocaat. Uh, daar zegt hij het volgende over. Uh, het eerste wat ze nodig hebben is dat Bradley Manning wordt veroordeeld tot een, uh, een hoge gevangenisstraf. En het tweede wat belangrijk is, is dat ze uiteindelijk Assange in handen krijgen... en dat ze die ook kunnen veroordelen. En de andere drie zijn daarvan afgeleid. Het krijgt een beetje de indruk dat die later als bewijs gebruikt worden tegen Assange. Ja, Um, nou zei je al, de overheidscultuur in de VS is inderdaad opener dan hier. Uh, de, de pers zit er ook uh, meer bovenop. Hoe reageert, die, hoe reageert die eigenlijk op de manier waarop uh, de regering Obama dit, dit lekker probeert aan te pakken? Nou die zijn uh, natuurlijk bezorgd vooral over de agressieve aanpak van uh, de regering Obama... Uh, er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar die lekkende ambtenaren, maar ook naar de journalisten die de stukken hebben gepubliceerd. Uh, zo worden hun telefoongegevens en hun e-mail onderzocht, met welke overheidsambtenaren zij contact hebben gehad. En dat vinden ze natuurlijk pure intimidatie, zo kun je je bronnen ook niet beschermen natuurlijk. Mm -hmm. En iets anders waar ze zich echt grote zorgen over maken, is dat een van de aanklachten tegen Manning het helpen van de vijand is. Ja, ja en kranten die al die diplomatieke berichten en militaire verslagen hebben. Gepubliceerd. Uh, ja, vragen zich af, hebben wij dan de vijand ook uh, ge, geholpen? Dus dat is ja. ook uh, ja, van betekenis voor de persvrijheid. Allemaal hoogverraad van de pers. Goed, morgen dus uh, dat uh, proces tegen Manning, althans uh, de, de, de eerste echte zitting eigenlijk. Dankjewel, Rick Delhaas. In Nederland is er ook een steungroep voor Bradley Manning. En wanneer u meer informatie wilt, kunt u naar hun website. Dat is Bradley dit was het bijna voor Bureau Buitenland van vandaag. Zometeen hebben we de collega's van de wetenschap met labirint. Pieter van der Wielen, wat gaan jullie doen? Nou, de vraag wanneer de zon is opgebrand. Want aan alles komt een keer een einde, ook aan de zon. Het voorlopige antwoord is voorlopig niet. Maar een meer precies antwoord dus zometeen. Dat de oude Grieken al iets hadden wat je met een beetje goede wil... op een personal computer zou kunnen laten lijken. Een apparaat dat als een soort laptop diende. En we gaan het hebben over vaginaal tuinieren. Dat is een lezing waar... Waarmee Mathilde Boonfaam heeft uh, verkregen. En zij heeft een prijs gekregen dit week einde. Want dat is vaginaal tuinieren? Nou ja, onderzoek naar de flora en uh, fauna en alles wat groeit... en uh, bloeit in uh, de schoot van een vrouw. Oh, oh oké. Okay. Ja, Tuinieren in de uh, moederschoot. Ja, ja, of, of andere nee. schoot. Het vind je moeder te zijn natuurlijk. Maar, uh... Goed. Ja. Nee, het hoeft niet je moeder te zijn. Daar heb jij weer gelijk op. We gaan luisteren zometeen naar Labyrinth. En wij hopen zeer dat u volgende week ook weer luistert... naar ons Bureau Buitenland iedere zondag van 7 tot 8. Bedankt voor nu en hopelijk tot later. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld.